Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Roonsterk is door kijkers van Pau en Witteman aangewezen als winnaar van het PvdA-debat dat daar is gevoerd. Het was het laatste debat tussen de vijf kandidaten voor het fractieleiderschap. Van de kijkers die stemden vond 43% Plasterk de beste, 26% koos voor Samson en 14% voor Martijn van Dam. Alle kijkers konden stemmen. PvdA-leden kunnen tot vanmiddag 12 uur stemmen op de nieuwe fractieleider. Vrijdagmiddag wordt de uitslag bekend.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 Bijna twee derde van de Amerikanen is voor een miljonairstax, blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Miljonairstax houdt in dat Amerikanen die meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen, minimaal 30% belasting betalen. Het is een voorstel van de miljardair Warren Buffett, die vindt dat hij zelf relatief weinig hoeft af te dragen. President Obama pleit in januari voor de miljonairstax, maar de Republikeinse senatoren zijn tegen.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 Als je me mist, ai, Als je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 I'm trying.